Egoïsme en materialisme, twee van de grootste zwakheden van de mens... ...blijken ook onze grootste vijand te worden. We leven nu in het begin van het derde millennium. Vervuiling, overbevolking, woningnood en werkeloosheid... ...dreigen onze ondergang te worden, terwijl aan de andere kant... ...de technologische ontwikkeling nooit eerder zoveel perspectieven in, in zicht heeft gebracht. Zal de mens uiteindelijk onontkoombaar ten onder gaan... ...of vinden we op de valreep nog een alternatief.